Keep on running, running from my arms One fine day I'm gonna be the one You understand, oh yeah, I'm gonna be your man Wel, Els, ik weet het, ik ben weer veel te laat. En ik ben ook vergeten om mijn opnameknop aan te zetten. Dus uh, het wordt weer helemaal niks vanavond. Je hoorde de Els plaat voor de hele week. De Spencer Davis Group uit 1965. En keep on Running. De kopjes in de border, de vor in de terras, e Welkom, luisteren, vriendinnen en vrienden. Laat ik het eens omdraaien vandaag. Het is vandaag maandag 16 november van het jaar, des allas 2015. En zoals gebruikelijk, we gaan we de week weer eens even beginnen met een afwachtshow op de maandag, zoals dat hoort. Ik hoop dat je er een beetje goed doorheen gekomen bent. Het was natuurlijk toch wel een beetje een bijzondere maandag in het hele land. Met die minuut stilte om 12 uur en dergelijke. Dus ik heb toch wel de indruk dat het hele land een beetje van slag is, en dat kan ik me goed voorstellen, maar we moeten toch maar proberen maar gewoon door te gaan. Wat gaan we allemaal doen, nou, de bekende dingetjes, weer, nieuws en verkeer. en uh, We hebben toch wel aardig wat uh, bijzondere muziek weer voor je gevonden, zoals daar is van Ming de View van Moments Wornhauts, je hebt er nooit van gehoord, maar het plaatje is wel erg leuk. We hebben Madonna maar weer eens een keertje opgezocht, Erik Beurder en de Animals komen voorbij, Cliffy, Richard, Hans de Boy, Mal, die heb ik gisteren al op Facebook gezet, heel mooi plaatje plaatje vind ik zelf. Ted de Braak, wie kent hem nog? Hij uh, ja, had ook uh, quizzen en zo op de tv, uh, deze showprogramma's. Maar hij heeft ook uh, plaatjes gemaakt en daar gaan we er eentje van draaien. De Mazonets komen nog voorbij, ook zo'n prachtig groepje uit de jaren 80. Cindy en Bert, Duitse muziek. De Cats weer eens een keertje opgezocht voor je. En James en Bobby Purify uit 1977 met een heel oud liedje uit de jaren 60. En we beginnen zoals gewoonlijk uh, met een plaatje uit 1965. En het is inmiddels al 8 minuten. Een over de klok van vijf uur geworden hier bij Radio Els uh, in de Ava Show natuurlijk. We gaan luisteren naar de Dave Clark Five van 50 jaar geleden en Catch Us If You Can. Here they come again, mm -hmm. catch us if you can. Mm -hmm. Time to get a move on, mm -hmm. we were young with all of our life. Catch us if you can, catch us if you can. If you can Geen ingekorte versie. Je lijkt het wel heel erg veel op. Want het duurt nog ineens twee minuten. Dave Clark 5band met Cats If You Can. Dat deden ze heel vaak in de jaren 60. Plaatjes extra kort maken zodat de zeezenders meer reclame konden draaien. Er staan slechts 63 files in Nederland, dus dat is eigenlijk bar weinig voor een maandagavond. En de, een van de langste die staat op de A1 tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen en die is 13 kilometer De Avashow All Hit Radio. Radio Els 558. In 1977 poetste James en Bobby Pardeway het aloude I'm Your Poppy weer eens een keer nieuw op en het werd nog een grote hit ook in 1977. Ja, ik eh, vond het vandaag maar een rare dag met het weer hoor. Dat, eh, een hoop wind en zo, maar die temperatuur blijft nog een beetje hoog. Maar dat gaat geloof ik wel veranderen. Ik heb al berichten gehoord dat er een eerste vorstperiode en zo aankomt eind van de week. Dus daar kunnen onze lol weer niet op. Het is ook nooit goed met het weer in dit land. Hè. Het is inmiddels al kwart over vijf. We gaan even lekker door met de muziek, want anders komt daar helemaal niets meer van. Omdat we al zo laat waren natuurlijk. Hè. We gaan naar de dan toen, naar de Cats uit 1972. En een heel mooi plaatje en een dikke hit was het toen. Hier is Let's Dance. It's. Dat Let's Dance kan ik hier wel vergeten hoor. Want ik ken nauwelijks no lopen eigenlijk vandaag. Ja, ik, de meesten weten het natuurlijk wel, ik heb een beetje een handicap aan mijn beentjes, zoals dat heet. Sommige spieren doen het niet helemaal goed meer. En uh, dat heeft heb ook een beetje met het weer te maken. Als het een beetje vochtig weer is en zo. Nou, dan is het allemaal puinhoop. Maar goed, uh, gelukkig konden we nog wel een uh, plaatje draaien. Ja, daar hebben we mijn benen niet voor nodig. Zo, we gaan eens even een stukje nieuws doen voor deze maandag. 16 november van het jaar 2015. De Amerikaanse zanger Prince heeft besloten zijn Europese tournee voor onbepaalde tijd uit te stellen als gevolg van de aanslagen in Parijs. Dit meldde de Franse concertorganisator maandag aan de Franse nieuwszender. Een soortgelijk bericht staat op de website van het Concert House in Wenen, waar Prince zijn tournee op 24 november zou beginnen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil meer slimme zorginitiatieven die op Grote schaal zijn te gebruiken. Want veel plannen worden nu niet uitgevoerd of er worden slechts in één ziekenhuis of instelling toegepast. Schippers openden daarom maandag een centraal informatiepunt waar plannenmakers terecht kunnen. Oh wacht, blaadje blijft vastpakken. Ja, schiet er niet op. Ook veel kinderen op basisscholen zijn maandag een minuut stil geweest voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. In de klassen zijn de gebeurtenissen maandagochtend met de leerlingen ook besproken. We merken dat het leeft onder de kinderen, zei directeur Frank Kirchrisman van de Fontein in Den Haag, de grootste basisschool van Nederland. We merken dat alle kinderen ook weten dat er iets ergs is gebeurd. Veel ouders hebben hier al over met ze gepraat. Dat geldt ook voor de jongste kinderen uit de groep 1 en 2. En de vlag hangt dan ook hier half stok. In het huis van een 25-jarige vrouw in Eelde heeft de politie ruim 13.000 niet-bezorgde poststukken gevonden. De vrouw die werkte voor een bedrijf voor postbezorging had vanaf 2012 tot augustus 2015 de poststukken achtergehouden. De post had moeten worden bezorgd bij de adressen in Eelde en Paterswolde, meldde de politie een een maandag. De zaak kwam aan het rollen nadat een inwoner van Eelder aangifte had gedaan tegen het bedrijf omdat hij belangrijke post niet had ontvangen. Het bedrijf, bedrijf kwam na een intern onderzoek uit bij de postbezorger. Er moet een einde komen aan de precario heffingen van gemeenten op energie en drinkwater. Veel gemeenten... Gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is zeer ongewenst. Passagiers in de toeristenklasse van KLM en Air France moeten extra gaan betalen als ze langer dan 30 uur voor vertrek een zitplaats willen selecteren. Nu is dat nog gratis maar voor verder vluchten met ingang van 26 januari gaat dat 20 euro per enkele reiskosten. We beginnen met onze bestemmingen in Azië, Latijns-Amerika en de Cariben. Later in 2016 gaat dit ook gelden voor Europese vluchten. Dat zegt directeur Harm Kreuler van KLM Nederland. Ach, ach, ach, mooie Duitse muziek gaan we naar luisteren van uh, Cindy Bed 1973. En het is getiteld Immer Wieder Zondag Feder Sonntag Camusie helpen nu wel. Ze kanden außer Tee. Jeden Sonntag waren sie uns lieber. En dat kunnen nur wir zwei verstehen. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Ik hör die, wozuki spie. Glück ons wei nachts gebracht. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Dip, En da sind die Sonntags komt die Erinnerung. Ik höre die Bozukis spielen. Gerade so wie in der Sonntagnacht. Als das Glück ons weihnacht aufs gebracht. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Und das sind dieselben Lieden. Gebracht. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Ik hör die buzuki spielen. Gerade so wie in de Sonntagnacht. Als das Glück uns zwei nach Haus gefragt. Immer wieder sonntags. Kommt komt die Erinnerung. Dupe, Und da sind dieselbe die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags. <lacht> <The awful show. lacht> 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Zou Els. volgens Els is dit ooit een Els hittip geweest in 1983. Nou, qua tijdsbeeld zou het best goed kunnen. En het plaatje is natuurlijk ook allemachtig machtig mooi. Joorde de mesonet zoals gezegd uit 1983, toen de Avo ook al actief was. Alleen toen helemaal illegaal, tegenwoordig gewoon helemaal legaal. En het nummertje was getiteld Hardakes Avenue. Het is inmiddels al vier minuten voor de klok van half zes. En ik heb hier een heel bijzonder plaatje. En hij begint gelijk met te zingen, dus ik ga er niet doorheen praten. Het stamt uit 1966. Hier is Ted Braak en een glaasje. Madeira, Madeira. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket, ze was mag.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 Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zei dank. Er gaan weken voor mij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradikatai,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 En greep haastig de half lege fles. Een glaasje madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje madeira, my dear. Dat is toch veel chieker dan bier.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 <laughs> een glaasje, Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde, nee, en rende in trap, Wel een half uur lang, trap op en trap af. Een glaasje, Madeira, my dear. Ja, dit de braak een veelzijdige man. Echt, hij uh, kon spelprogramma's presenteren, net zoals Ron Brandsteder en zo. Hij kon een beetje zingen en hij was ook nog, uh, uh, ja, zeg maar, gewoon acteur. Uh, hij speelde ook mee in Force Majeur. Ik weet niet of je dat programma nog kan. Het was een beetje een satirisch nieuwsprogramma. Ik kan me nog wel uh, herinneren bijvoorbeeld het liedje Kiele Kiele Kuwait. Ja, na aanleiding van de oliecrisis in 1973. Ik kwam het plaatje gisteren tegen en ik dacht, dat gaan we gewoon weer eens even draaien. Dat vind ik toch. Eigenlijk wel heel leuk. En nu komt het plaatje van wat ik gisteren al op Facebook heb gezet. Want dat vind ik zo allemachtig prachtig. We gaan luisteren naar Mal en Mighty Mighty Rolly Poly. It is wow. In the dishes show. My biggest friend took me to one side and he said, My name is Mighty Mighty.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 Helemaal niet zonder Annabel in 1983 voor Hans de Boy. Ja, toch wel weer leuk om dit plaatje terug te horen. Was destijds een hele grote hit en je hoort hem eigenlijk nooit meer. Zo, weer het papiertje zoeken, hoor, jongens. De tijdmachine van de Ava voor vandaag, het is vandaag 16 november en dat is de 320ste dag van het jaar en er komen er dit jaar nog 45. In 2001 vandaag alweer een nieuw wereldrecord voor Domino Day met 3.540.562 omgevallen stenen. En vandaag in 1776 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden biedt de Amerikanen als eerste land ter wereld hulp aan in hun onafhankelijkheidsoorlog. En in 1918 vandaag de Hongaarse Volksrepubliek wordt uitgeroepen en in Londen wordt de UNESCO opgericht vandaag in 1945. Nou even kijken naar de sport. In 1893 werd de Tsjechische voetbalclub Sparta Praag opgericht. En in 1983 het Nederlands voetbalelftal behoudt kans op deelname aan het EK voetbal 1984 door directe concurrent Spanje in Rotterdam met 2-1 te verslaan. Peter Houtman en Ruud Gullit die scoren voor Oranje. Nou dan gaan we gelijk aan de geborenen toe en het is maar een kort lijstje vandaag. Vandaag uh, is jarig Sjaai. Train, Amerikaans zangeres en songwriter. zij werd geboren in 1948 en in datzelfde jaar dus ook jarig vandaag is Ari Haan, Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Je hebt van die dagen, dat zitten er niks geen interessante personen tussen. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag, dat was in 1968 Greet Hofmans, zij werd 74 jaar oud, zij was Nederlands gebedsgenezeres en vriendin van koningin Juliana. En in 2001 overleed Luc Lutz. Hij werd 76 jaar. Hij was een Nederlands acteur en een hele goede. Hij speelde voornamelijk ook in blijspelen en zo hè? op het toneel. Dat was ontzettend leuk. Het is vandaag de internationale dag van verdraagzaamheid van de UNESCO. Dat komt zeker omdat ze toen opgericht waren natuurlijk. En dan gaan we gelijk al naar het weer toe. In 1919 toen hadden we al flinke vorst. Want toen werd de laatste minimumtemperatuur min 8,5 graden Celsius. En de hoogste maximumtemperaturen hadden we in 2006, maar liefst 16,5 graad. Het zonnetje schijnt het langst in 1989, 8,1 uur. En de langste neerslagduur die was 13,6 uur. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented But that was in the bad old days Before I met you When I let you Walk into my heart Congratulations And celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations And jubilations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 Congratulations, and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Ja, ja, ja, ja, Cliff, we weten het nu wel. Congratulations van uh, Cliff zit natuurlijk uit 1968. En dit plaatje draaien we niet zomaar, nee, nee, nee, want de zus van meneer Bank was vandaag jaar of is vandaag nog steeds jaren natuurlijk, dat is mevrouw uh, Skatarina. Kaskaterina Bank is dat. En morgen is meneer Bank zelfjarig. Dus ik heb gewoon twee vliegen in één klap. Oeh, wat horen we nu allemaal weer. Ik kom je halen. We gaan naar 1967 toe. Toen we nog jong waren. Erik Beurden en de animals. When I was young. Het is inmiddels bijna kwart voor zes geworden. The rooms were so much colder than... My father was a soldier then And times were very hard When I was young When I was young I smoked my first cigarette at ten And for girls I had a bad yen And I had quite a ball When I was young much stronger than I believed in fellow men and I was so much older than when I was young When I Allemachtig, wat prachtig hè? uit de jaren 60. Een echte 60s plaat is dit hoor. Erik Burden en the Animals when I was young. We gaan eens even kijken naar de Nederlandse wegen. 85 files momenteel. 13 kilometer vielen op de A2 tussen Vinkenveen en Utrecht. 19 kilometer maar liefst op de A9 tussen Afrit AMC en Knooppunt Rottepolderplein. Broom, broom, broom, broom, broom, broom, broom, broom, broom, broom. Allemaal kleintjes, allemaal kleintjes. 13,7 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins Klausplein en Kleinpolderplein. Boom, wat staat er nog meer? 12,7 kilometer op de A15 tussen Rotterdam, IJsselmonde en Spijkenisse. 9,5 kilometer op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en de Randweg van Dordrecht. Broom, broom, broom, broom, broom, broom, 9 kilometer op de A20 tussen Nieuwekerk aan IJssel en Rotterdam, Meestal allemaal de bekende. Ook 9 kilometer op de A27 tussen knooppunt Lunetten en Hilversum. Uh, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem, broem. Nou, daar moeten we denk ik een beetje de Randstad in. Kom op, 10,7 kilometer op de A50 tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Grijsoord. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, no, 11 kilometer op de A58 tussen Moergestel en knooppunt Batadorp eens even kijken of dat ik nog wat langer heb volgens mij niet hoor dan is het in de Randstad eigenlijk wel vrij ruchtig ik zit nu op de N50 wegen dus dat valt allemaal eigenlijk nog wel mee we gaan weer lekker terug naar de muziek hier is Madonna Ik heb geen idee, als jij wel, Hoe is dat girl? Nee hoor, ik weet het niet. 1987 hebben we het hier over. Dat weet ik wel. En het is allemaal uitgevoerd natuurlijk door Madonna. En die is er nog steeds. Hè? Ja, ze geeft nog concerten, ze maken nog platen. Die gaat gewoon maar door. Uh, wij gaan hier ook nog eventjes door. Want het is inmiddels al 10 voor 6 geworden. Eigenlijk. Het is ook wel mooi hoor. Hey, what nice, ja, ja, ik ga beginnen gelijk om met te zingen. We gaan luisteren naar moment Moments and Wonuts uit 1975. Het is allemaal getiteld Girls. Girls. Goedenavond in de halve bij Radio Els. Like I like them tall, some skinny, some small. I got to get to know them all. Girls, love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. Creep, girl. Shining their hair The perfume that they wear Girls are everywhere I'd like to be on an island With five or six of them fine ones Even one that ain't good looking They're the ones that do the best cooking Give me one with a lot of money Give me two with lots of honey Sweet that do them freaky things Beautiful fat numbers like to swing Girls, I love the things they know Love the things they show Got, Got to, to be where they, they go. go Hey girls, the sunshine in their hair The perfume that they wear Girls are everywhere Girls, super fine Mighty fine Sugar and spice Everything nice Ha <laughs> Magic one And perfect Want veel veel uh, meisjesplaat hebben we vanavond, girls. Uh, we hadden al, hoe is dit girl? We hadden al Annabelle, een glaasje Madeira, my dear. Uh, I'm your puppet, kunnen we er ook wel onderscharen. Ja, veel uh, liedjes gaan er nou eenmaal over, ik kan er ook niks aan doen. Het is in de show de hoogste tijd geworden voor de klop op de knieënplaat. Ja, ja, ja. De klap op de knieënplaat. Hier is Mink de Vil uit 1977 en het is allemaal getiteld Spanny Stroll als hij de klap op de knieën plaatst.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 What are we gonna do? And she said, Take two candles, and then you burn them out. Make a paper bowl, light it, and send it. Rosita, on vas con mi carro, Rosita. Usted sabe que te saqué maar u pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio, ahora quieres llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Eh, hey. está que salado, Rosita. Oh. They live for you man En oh, Mink de Veel was de voorlaatste wat mij betreft voor deze maandag, de 16 november van het jaar 2015. Het was allemaal getiteld Spanish Stroll in het kader van de klop op de knieënplaat. Het stamt uit 1977 en ik heb er nog eentje voor je. Dat wordt een opname uit 1985, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Het is inmiddels al 2 van 6 geworden. Dus we gaan er weer overeen over het tijdstip van 6 uur. Maar dat maakt niet uit. En daarna kan je natuurlijk weer verder luisteren naar al die vergeten hits uit de jaren 65 tot en met ongeveer 1985. Bij Els, bij de non-stop Els zoals dat heet. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen. Bye bye, zwaai, zwaai. Eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetecalorisch Afwas Show!